Want de week 13, 3 april. De 1 april grappen spetterden ons de, deze week weer door de Pakvelstraat. Lip zou weggaan, maar hij staat, nee, hij staat er nog steeds. Ja, dat is uh, een grapje, dus Ja, is de grap. Uh, heb je nog uh, politieke grappen? Uh, nou, oh jee, de VVD heeft ons uh, aardig bezig gehouden deze week, Ben. Uh, ja, de, de, jij zegt de race is nog niet gelopen. Uh, nee, nou ja, dat is dan een van de, van de onderwerpen. Ja, de benoeming van Wilfred Taters als wethouder. Ja, ja binnen. De VVD is die race gelopen. Okay. Dat, uh, daar is hij aangewezen. Maar de raad, die moet het bekrachtigen. Die moet beslissen uiteindelijk maar... wie er wethouder wordt. Eerst moet er nog een formatie komen, natuurlijk. Ja, en dat is nog maar de vraag of, uh, of die er komt, maar. Ik denk het wel, eerlijk okay. gezegd. Als ik de programma's bekijk, kan dat wel. En dan heeft Ton Hooy maar soms ook nog aardig bezig gehouden op de valreep. He? Ja, de fraude. <laughs> nou ja, in ieder geval <laughs> het onderzoek van de Fiot Nou, we gaan het zien. Het is ook weer een fraude, heb ik gelezen. En de walgelijke bedreiging aan Jerry Kramer natuurlijk. Ja. Dus de VVD heeft ons aardig bezig ja. gehouden in dit dorp. Uh, we zouden niet te veel rugbaarheid geven aan de bedreigingen, maar het staat voluit in de krant. Dat ja. vind ik dan wel jammer. Ja. Maar oké. Okay. We gaan ja. door met het programma. Wat gaan wij allemaal doen? Allereerst gaan we even vertellen wie wat gedaan heeft. De gastvrouw is en de redactie, Nel Kerkman. De techniek is van Roy Haldeman. En naast mij zit Don de Grebber. En naast mij zit weer Ben Zonneveld. Oké, okay, om tien over tien gaan we het hebben over een poppentheater in Zandvoort. Ja, we uh, krijgen dan uh, twee bezoekers. Hè? Ja, en ik heb al gekeken op uh, gaanwedoen.tv. Dat is een hele leuke site. En daar zullen we straks verder over hebben met uh, Maaike Koppel en Wendy Jacobs. Om vijf voor half elf... Ja, Houdt u van dansen? Ja, ja hou jij je... van dansen. Dan moet je naar de krocht. <laughs> ja, uh, vanavond zelf ik. Mieke en Rob Dolderman gaan ons vertellen wat uh, zij allemaal gaan doen in de krocht. Om ja. tien over half elf, uh, voor wie ook zandvoort is bedoeld, Els Bruin, gaat ons vertellen wat daar allemaal gebeurt. Ja, en dan krijgen we het nieuws in de boodschappen. Ja, en om tien over tien. Gaan wij ons afvragen hoe veilig het is in en eigenlijk meer boven Zandvoort? Want wat en... gebeurt er allemaal boven Zandvoort? Er gaan er heel veel vliegtuigjes heen en weer en hoe wordt het nou allemaal geregeld? En daarvoor krijgen we de Zandvoortse hoogvlieger. Uh... Michel Demmers. Michel Demmers op ja. bezoek. Uh, na het bezoek van Michel, uh, krijgen we om zo vijf voor half twaalf ongeveer. Dan gaan we natuurlijk praten over de Paasraces. Ja, want wat is paarse zonder race? Ja, dat, dat het is kan niet zonder, dat hoort zo, Paasraces horen erbij. En uh, Erik Weijers gaat ons alles vertellen over het uh, programma daarvan. Ja, en dan aan het eind hebben we nog uh, de problemen bij de flatgebouwde mail. Daar gaan wij eens uh, naar luisteren. Wat is er nou gebeurd en hoe is met de protestactie afgelopen? Ja, dat uh, willen we wel even weten, want er zijn nog wat vraagtekens. Maar voorlopig uh, zeggen we hallo tegen iedereen ja. en gaan we een plaatje draaien. Dat is zo. Goedemorgen, dames Goedemorgen. en uh, Jacobs. Poppentheater, ja. wat gaan jullie doen? Wat willen jullie Nou, Wij willen heel graag een poppentheater in uh, Oranass schoolgebouw. Dit om uh, voor kinderen poppenkasten te spelen. Dit mist namelijk nog in Zandvoort. En wij willen uh, via partijtjes en via groepen de kinderen laten kennismaken maken met het poppentheater. Dus eigenlijk de poppenkast van Recreade? Ja, ja, ik dit ja het is binnen dus ik kies bis in de Oranje ja. school. Maar, uh, waarom in de Oranje ja. Oran school? Um, Omdat dat zijn gratis ruimte ter beschikking stellen. Dus het zou overal gekund hebben. Het is gewoon een theatertje van recreade. Oké, okay, maar wel een jaar rond theater. Ja. Dus weer een jaar rond paviljoen erbij. Ja. Ja. Uh, nou, het is letterlijk een paviljoen. Hè? Ja, het is, ja, het is het is een paviljoen Waarop waar we, we komen. Ja, ja. Nee, we komen dan. Um, in de kleine ruimte op de deel daar zit een uh, een trappetje en ja. daar heb je een kleine rond een klein rond de, ja wat vroeger ook een theatertje was ik zag in wat dan ook als stembureau gebruikt wordt de de, de gymzaal zou ik ja. maar zeggen. daar staat een poppenkast is het die nee het is de poppenkast van recreade ah, oké okay. ja. die wordt uh, helemaal omgebouwd tot in een vaste setting maar verlies de jij dan de podcast of komt er nog nee. een mobiele podcast? Komt er gewoon een bij. Kom er ja, gewoon een bij. Komt bij. Goed. Um, ik weet het, maar uh, vertel de mensen thuis eens hoe je dit wil bereiken. Nou, wij doen mee met een wedstrijd. En uh, dan moet je stemmen op www.gamenedoen.tv. En hoe meer stem we hebben, hoe meer kans we maken op 3000 euro. En wij staan nog bovenaan. Ja, want je... ik, heb, uh, ik heb van de week gekeken en toen uh, wou ik je heel spontaan zeggen dat je 236 stemmen had. want toen stond je ook al, uh, jullie ook al bovenaan. En het ja. schijnen er nu nog meer te zijn. Er zijn er nu 706. Oké, okay, en, uh, en je moet er 1500 hebben? Nou, we gaan voor de duizend, hadden we Maar Je wil in ieder geval honderd boven de tweede blijven, toch? Ja. Degene die vorig jaar gewonnen heeft, heeft met 521 stemmen gewonnen. Dus ja. daar zitten we al dik boven. Ja. Nou zijn jullie natuurlijk niet de enige zandvoorters die meedoen met die wedstrijd. Hè? Vorig jaar heb je Quattro B meegedaan. Ja. ja. En, en die dik, scoorden ook hoger. Ja, die zijn tweede geworden. En dan wil je precies hetzelfde geldbedrag, hoor. Okay. Ja, dus dat, je dat je maakt ook. niets uit en met het geldbedrag uh, 3000 euro heb ik eerst gelezen mm -hmm. gaan jullie dus de hele popkast opknappen ja en nou, en heb ik dat, opknappen. nou heb ik dat filmpje gezien en er staan allerlei uh, poppen aan de zijkant en het mm -hmm. is een beetje een beetje een, een leeg hokje ja. ja heb je dat voldoende aan een 3000 euro nou ja uh, alle sponsoren zijn natuurlijk welkom ja <laughs> ja nee uh, ja, 3000 dus... euro is een mooie start ja. en daar kan je een uh, mooie start van maken maar het blijft natuurlijk zo dat in een poppentheater altijd geld gestoken moet worden in ja. uh, decors en poppen. En, ja. Ja. Ja. Wat, wat kun je een eventuele sponsor bieden? Um, dat daar uh, gemiddeld uh, 50 kinderen per week komen met ouders. Uh, en die zien dan dat dat gesponsord is. Ja, hoe zien ze dat? Of kunnen ze, nou, we kunnen op, op bijvoorbeeld een bord maken ja. op de poppenkast. Op de poppen, of, uh... Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. En Jan Klaassen met een sponsorshirt. Ja, absoluut. Dat lijkt me een enorm heel leuk heel idee. CFM doet mee. mee. Me. hoor ik net. Eikissenbis ja, ja. <laughs> met ja, CFM. Cfm. Nee. Nee. Ja, leuk. Ja, die Eikissenbis houdt erin, want uh, ja. Die heb ik zo vaak gehoord. Ik vind hem nog steeds leuk. Nu heb ik uh, dat gezien, hè? en die filmpjes heb ik gezien. Mm -hmm. Er is eigenlijk van alles te doen op die site. Hè? Ja. Wat je ook verzint, we gaan het doen. Het is een hele leuke site. op zich. Ja, dus volgend jaar doen we weer mee. <lacht> en dan zorgen we gewoon dat we een ander project hebben. Is het, is het jaarlijks? Ja. Ja. Nee, het nee, is twee, twee keer per keer jaar ja. zelfs. Ja. Het kan van de zomer weer. Ja. Want hoeveel staan er nu op? Het is ongeveer zo'n lijst. 37 mensen doen mee. 37 ideeën. Ja. ja. En het is alleen voor Noord-Holland en het is voor mensen onder de 25 die met een innovatief idee mm -hmm. komen. Er staat ook ik van alles op heb gezien. Ja. ja wie, wie zitten daar achter? Achter die gaan we doen? Is dat, uh, Regio Noord-Holland, ja, vanuit oh, Overheid. Ja, is ja, de, de provincie. provincie. De provincie stimuleert dit soort dingen? Ja, het stimuleert jongere ja. projecten. Ja. Oké, okay. daar komt het uit vandaan. Ja. Okay. Als het hele plan doorgaat, wanneer is dan de eerste uh, voorstelling? Um, wanneer is de uitreiking? De uitreiking weten we nog niet, maar zondag weten we of we uitreiking. gewonnen hebben. Ja. Is zondag, zondag is al afgelopen, ja, aan, dus het is aan. nu zo snel mogelijk stemmen, iedereen. Dus uh, ja. voordat we het gaan uitleggen, kan iedereen nu nog even zijn computer aanzetten. Ja, Alsjeblieft, ja. doe ah, even de computer aan. Het is een beetje onduidelijk, hè? want als je stemt, breng je maar één stem uit. Ja. En als je, je eerst en... fan wordt, krijg je twee stemmen. Dus dan moeten we even gaan uitleggen hoe dat zit. Stap voor stap. Ja, natuurlijk staat er uh, want Roy zit met de computer, die gaat meestemmen je stemmen. En jij hem? Ja, oké. Okay, nou. je gaat je nou. eerst registreren. Ja. Als je hebt geregistreerd, dan ga je naar je mailbox. Dan klik je op activeren en daar ga je dan uh, naar mijn uh, uh, noem je dat? Naar idee Poppetheater ja, Zandvoort. Zandvoort. Dan klik je helemaal onderin naar al mijn vrienden, dan klik je op fan worden. Als je fan bent geworden, ga je op stem nu klikken. Als je gestemd hebt, dan moet je op, op nog twee andere stemmen. Je moet drie stemmen uitbrengen. Dus dan zijn er nog twee dingen van Zandvoort. De surfbus en kruvelen op het strand. Ja, die twee mag je Je moet nog stemmen, stemmen op de minste. Ja, maar, ja, maar weet surfbus. je, surfbus is wel een leuk project. Ja, ja, ja, ja. En die gaat ons niet meer inhalen, denk ik. Nee. <laughs> en dan um, moet je weer naar je mailbox. Activeer stemmen, indrukken. En dan heb je gestemd. Ja. www.gaanwedoen.tv Roy roep van achter welke website dat klopt. www.gaanwedoen.tv ja. U wordt eerst fan, registreert en gaat dan stemmen. Ja. Die, uh, die poppentheaters hè, dat heb je, inderdaad, hebben we dat niet in Zandvoort. is dat echt een gemis? Nou, Voel je dat? Als je dat uh, want je start iets op en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Het is voor kinderen gewoon heel leuk. Ja, maar, maar, maar, maar, wij merken dat, dat, kinderen, dat bij de kinderen vandaan dat je dat... Wat je zegt, we merken dat het er niet is? Nou, we merken dat kinderen het hele jaar recreade de poppenkast missen. Ja. En dat er hier eigenlijk in de regio alleen uh, in Haarlem Zilveren Maan is. Dat is ja, ook een uh, heel leuk poppentheater. En in Velsen. Elflaat. Ja. Elfland zit ook nog zo'n uh, poppentheater. Maar dat is allemaal vrij prijzig. Ja. En wij willen gewoon dat het een, net zoals Recreade laagdrempelig blijft. Dat hmm. kinderen daar toch gewoon uh, zo'n één keer per week uh, een poppenkastvoorstelling nee, nee, ja. kunnen bekijken. En het wordt ook gedragen door de jongeren van Recreade. Ja? Ja. Ja. Die gaan spelen. Oh. We gaan met jou de ploeg doen hoe groot is die ploeg nu? Um, nou, het zijn in ieder geval 15 vaste teamleden. Ja. Die er ieder jaar weer zijn. Dus teamleden zoeken we niet. Dat scheelt enorm. Maar je zoekt nog steeds vrijwilligers. Ja, jongeren. Vooral uh, tussen de 16 en de 18 die we in kunnen werken langzaam. Ja, en die spelers worden, poppenkastspelers. Ja, die poppenkastspelers worden. Spelers kunnen worden. Ja. Nou, nou, kan ik me herinneren, vroeger uh, ben jij ook misschien wel dat als ik met mijn ouders naar Amsterdam ging, moesten even op de dam bij de poppenkast staan hè, okay. en kijken dat... ...konden ze me niet voorbij krijgen. Is dat hier uh, ook een mogelijkheid om op de Raadhuisplein in het zomerseizoen iets te doen? Vanuit de VVV, dus als je een sponsor zoekt bijvoorbeeld. Uh, ja hoor, dat zou natuurlijk prima is kunnen. Leuk. Ja. VVV, Jan Klaas. VVV, Jan Klaas, nee, maar dat zou prima kunnen. Ja, maar op de Raadhuisplein een poppenkastvoorstelling voor ja, kindertjes. Sowieso, wij doen natuurlijk sowieso twee, jaar, twee keer per week recreatie poppenkast. Ja. Dus sowieso is er twee keer per week in de zomermaanden... Maar je ziet, je ziet ook bij de poppenkast van de Recreade dat er zo'n 20, 30, 40 kinderen gewoon echt muis zitten ja. Of allemaal lopen te schreeuwen dat er wat moet gebeuren. Ja. Dus het trekt wel ook het het trekt heel erg. Dan is het inderdaad een idee wat je op de Dam hebt had. Uh, een keer op het Raten te gaan zitten ja. met uh, een poppetheater. Hartstikke leuk. Ja. Wil idee erbij? Nog meer vragen? Enorm leuk. Zoeken jullie betaalde voorstellingen ook dan als je zover bent? Om uiteraard je kosten ja. te denken? Ja, dat is uh, heel handig, want dan kan je gewoon dingen blijven betalen en vernieuwen. Maar okay. ah, dan wordt het waarschijnlijk een heel uh, verzorgd verjaardagspartijtje of zo. Dat zou ja. kunnen. Maar we ja. kunnen ook ja. zeggen: je geeft een voorstelling dat het een euro per kind is, ja, bijvoorbeeld. Want dan heb je gewoon je kosten eruit voor alles. Ja. En het hoeft voor ons helemaal niet een winstgevend product te zijn. Nee, dat heb ik uit jou en ook jouw vrijwilligerswerk al lang gehaald. Ja. Daar zijn we natuurlijk ook als zandvoerders ontzettend blij mee. Um, we gaan nog even na nalopen, want inmiddels zijn mm -hmm. alle computers opgestart. Ja, en dat en is mooi. Nee, nee. Dus Vertel het nog één keer op je del je gemak. Oké, okay, je gaat je registreren. Dus rustig je naam invullen ja. en je wachtwoord gehoord. Nou, dat je weten we nog je e-mailadres. En ja, dan ga je naar je mailbox. Dan staat er Activeer je account. Daar klik je op. Dan kom je bij. Uh, Automatisch in, op de ja, website? Ja. Dan ga je naar mijn idee. Dat is Poppentheater Zandvoort. Daar klik je op. Dan ga je al mijn vrienden helemaal naar beneden. Staat er Word fan. Daar klik je op. Dan ga je uh, meteen klikken op Stem nu. Die staat naast Word fan. Ja. Bovenaan de site weer, stem, stem hier, of stem nu. En dan uh, ga je stemmen op nog twee andere Dat wordt de surfbus en knuffelactie Zandvoort. <lacht> Kijk, ja, <kan> reclame maken. <lacht> ja, ja. En uh, dan moet je weer naar je mailbox. Daar staat dan stemmen activeren. En dan klik je op activeren. En dan zijn je stemmen geactiveerd. Nou, het, het kan bijna niet meer mis, want als het misgaat... dan uh, kan je het op je dode gemakje nog eens na gaan kijken... op www.gaanbedoen.tv. Voor de poppenkast, voor, uh, Mijn Idee... Of gaan we doen eigenlijk? Kijk even rustig naar het filmpje, want daar zie je al een beetje uh, wat ja. de bedoeling is. Hè? Het mm -hmm. filmpje is op YouTube, hè? Het filmpje uh, zit ook op de. Ook die site. op de site, maar ook op, op, de ook de op ja. YouTube. Ja. Ja. Maar als je toch op die site bent, kan je Wendy gelijk aanklikken. Ja. Dat zit een pijltje op de <laughs> neus. Ja, ja dat is leuk. Leuk. precies op de neus. En dus, uh, die had ik al gezien. Uh, nou, hartstikke leuk. Nou, als jullie dan ook straks even stemmen. Ik heb al gestemd, nou, dus ik ben ook al fan. Kijk, geweldig. Ik heb geen foto op gelopen. Nee, wij nee, ook niet. Komt er met kerst nog een poppen theater? Nou, dat zouden we leuk vinden. Nou, dat denk ik wel. Oh, gaat je, wel leuk. Je, je doet het ja, toch ook met de goed. kerst, normaal gesproken? Ik uh, doe het in de kerk altijd ja, met kerst. Ja, waarschijnlijk wel weer. Ja. ja. Oké. Okay. Kinderkerstfeest, hè? Ja, het is allemaal duidelijk. Ja, mij wel. Uh, uh, mensen stemmen uh, op het uh, goede idee. En dan inderdaad de surfbus en die anders is ook een leuk idee. Ja. En zo komt Zandvoort weer in de picture. En krijgt ja. misschien een heel mooi uh, poppen uh, theater in de Oranje School. Wendy, bedankt. Ja. Uh, bedankt. Heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijver. Zand, is voor mij nu wel gedaan, want de letters van je naam blijven in het zand niet staan. Maar de wetten van het land. Zelden niet op volle zee, en ik neem je maar mee. Gun me vaarwel, en vergeef me dat ik hardop alle passen tel. Wij we wij wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, ik was Zwaaiend met mijn jas Mijn armen wijd en leeg. En een hart dat schreeuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je warm. Waaraan aan we verdwijnen? Zeg dat het niets was. En zeg dat ik droomde. Zeg dat ik gek was. Durf te zeggen dat ik droomde. Zeg dat ik dom was. Maar dromen deed ik niet. So sure. Dweilen. Ja, dansen aan zee van Bluf en Raad is waar we over gaan praten. Aangeschoven... Ik, uh, ik ga één keer raaien, nee. het gaat over dansen. Nee. Denk je? Denk ik. Helemaal, Aans, goed. Helemaal goed. U hoort nu Rob Dolderman. Die ik kan je niet meer voorstellen, maar Mieke Dolderman is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, die zit net de hele tijd van: je moet niks aan mij vragen, je moet het aan, aan Rob vragen. Nou, dat doen we dus niet. Nou. Had ze het maar niet moeten Had zeggen. Had ze het maar niet moeten zeggen? Ik zet ik nu uit? mijn microfoon uit. <laughs> ja, Rob die ja. wil wel graag. Misschien kunnen we hem wel inlijven als presentator voor Goedemorgen Zoom. Uh, welkom. Dank uh, we gaan het hebben over dansen, dansen aan zee, maar het wordt dans in de krocht. Ja, inderdaad. De dansen in de krocht. Uh, een al, nieuwe... ik, ja. Voordat ik hier naar de krocht begint, ja. uh, wil ik even... Jij hebt al heel lang een dansschool in Zandvoort begrepen. Ik ben nu uh, voor het vierde, vijfde jaar zijn we hier in, in Zandvoort. En daarvoor uh, ben ik elders in Nederland begonnen. En eerlijk gezegd ben ik al veertig jaar. Maar zeer intensief met mijn school bezig. Dus uh, het is er zeker niet onbekend. Is het passie of bedrijf? Het is nu weer bedrijf. Ja? Het was passie. We zijn dus inderdaad, we hebben een verhuizing vanuit het pluspunt. We gaan nu weer in, voor onszelf dus weer in bedrijf als de echt... De als dansschool. De dansschool, ja. Ja, er zijn zoveel zijn er niet in, in deze buurt. In Zandvoort sowieso niet. Wij zijn de enige. En in Haarlem. Wel, iedereen de, moest naar Er Zijn is ook weggevallen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Hoe, hoe zou dat komen? Is dat, is dat uh, desinteresse? Of, of, vroeger moest je naar dansles? We ja, het, meer, het, het hoorde vroeger bij, ja. bij, bij de opvoeding natuurlijk. En uh, Ja, als 12, 13 jaar ging je erheen. Trouwens, ik was 6 jaar. Ik ging met, mijn, ja, ja, ik ging met mijn broer aan het randje. Ik moest hem begeleiden naar de dansschool, want hij vond het al heel eng. Mm -hmm. Ik niet. Ik denk, ga leuk mee, hij moet op les. Ik gelukkig ja, niet. Jij mag kijken. Ja, maar wie heeft het langste gedanst? Tot op heden. <laughs> ik natuurlijk. En hoe is Mieke daarbij betrokken geraakt? <laughs> nou, ja. Ik uh, denk dat het 2006 was of zo, vier, vijf jaar geleden in elk geval, uh, dat hij in Zandvoort uh, les kwam geven bij, uh, bij het pluspunt dus. Nou, dat was toen nog het stekkie. En, uh, maar dat was dan op uh, zondag. En ik moest dus werken. Nou ja, zo hebben wij ook elkaar leren kennen. Toen is, en, uh, toen is er een dansje gemaakt. Toen is er een dansje gemaakt. Zo is het eigenlijk begonnen ja, want ik, ik zie wel een, een reactie. Ik vind het heel spannend, hoor. Ja, ik vind, ja maar ze vinden het ook heel spannend. Kunnen we zien naar het gezicht ja. natuurlijk. Maar ik vind maar ja. gewoon dansen heel erg leuk. En Goed, uh, inmiddels uh, heeft hij uh, mij uh, heel veel geleerd. Dus uh, afgeleerd. Ja, dus en, en bijgeleerd, En bijgeleerd. He? En en bij. bijgeleerd. Ja, het, hou hem in de tang, gewoon bijleren is het. Ja. De antwoord? Of gaat het een naam krijgen? Wij we blijven nog steeds onder dezelfde noemer doorgaan. Dansschool Dolderman. Het was vroeger was het Danscentrum. En waarom het de destijds Danscentrum? Toen gaven we namelijk ook dan streetdance en breakdance en alles en dingetjes meer. We hebben dus dat eigenlijk een beetje laten inkrimpen. We zijn teruggegaan naar Borum, Letten en Salsa. En eigenlijk ja, ja verklein je dus in, in principe de noemer. Hè, wat ik terug ik we naar Dansschool. Ja. Dus, in dit, dus ik denk dat we dat ge gewoon moeten blijven aanhouden. Ook omdat ik dus in pluspunt begonnen ben met, al zijn weer, de dansschool. Mm -hmm. Hou je maar het ook aan dan? ook in de krocht? Ik hou het hier ook gewoon aan in de krocht, ja. Okay. ja, ja, ja. Balroom, Letten en Salsa, er is dus van alles te doen. Uh, ja. Er is ook vrijdansen, heb ik gezien. Er is uh, zeker vrijdansen. Eén keer in de maand dan hebben we een vaste dans aan. We proberen het altijd op de eerste zaterdag van de maand te doen. En het is uh, altijd voor leden en niet-leden. Iedereen mag komen. Iedereen mag gewoon lekker komen. En ja, we beginnen Als... vanavond. Oh ja, dat moest ook nog vertellen. De oh ja, ja. ja, ja het begint vanavond. Paasbal, ja. ja. De aftrap. Ja. In de nieuwe locatie. Paasbal. Paasbal, ja, ja dat is morgen en overmorgen hebben we paasen, Dus ja, ja. die kwam net mooi uit. Ja, de eerste stapjes dan. Uh, is ook samen in de krocht. Ik heb natuurlijk stiekem mezelf al een paar stappen gezet en ik denk. Prachtig. de vloer getest. Een heerlijke vloer. Ja, goed, ja eerlijk. Ja. En ik moet eerlijk zeggen. Theo Smit. De beheerder van, van, van de Krocht, Die is er heel druk mee bezig geweest. Die heeft de, de vloer gedwaald. En uh, Gewakt. En gestuurd. En twee keer in de was gezet. En, ja. En, het is heerlijk. De van de week. En hij was heel druk bezig. Oké, okay, ik weet nu waarom. Ja. Maar er kan ook lesgenomen worden, toch? Ja, zeker. En, Wanneer zijn de lesdagen en tijd? Wij, wij starten dus eigenlijk in het nieuwe seizoen in september. We hebben straks te maken met de paasvakantie, druktes op scholen en noem maar op. Heel veel mensen gaan op vakantie. En we starten vanaf 14, 15 september met de nieuwe cursus. Beginnen we ook voor de jeugd. En daarin hebben we dus wat we dan noemen het kidswing. Dat zijn dus de allerjongste... Dan hebben we junioren en we hebben scholieren. En dan we hebben senioren. nog leeftijden leeftijden een beetje. Dan uh, ik... Kids swing. Ja, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is vanaf uh, de schoolklasse 4 tot en met 6. En dan hebben we junioren groep 7 en 8. Ofwel groep 7 tot en met 8. En hebben scholieren van 13 tot en met 17 jaar. Dus eigenlijk ook die, uh, die leeftijdsgroepen flink uit elkaar getrokken. De, de laatste leeftijdsgroep is de groep die vroeger verplicht was om naar uh, Halen te gaan een beetje. Ja, ja, ja. maar je begint heel vroeg, dus um, waar je waarschijnlijk op hoopt is dat men gewoon blijft dansen tot, uh, tot Het, einde. Ja, als, als, ik dus, uh, als ik dus zie, of terug ga naar mijn eigen leeftijd en destijds er heel veel plezier aan heb gehad, dus nu nog, dan zeg ik eigenlijk van dansen jongens, je kunt er gewoon niet vroeg nog mee beginnen iedereen aan de dans. Ja, en wat leuk is dat is op een gegeven moment als je een keer een feestje hebt of, of je hebt een keer een dansavond dat vaders en moeders, maar ook de kinderen komen dansen, dus die kinderen dansen met ouders, dat, dat, je weet niet wat je ziet, dat is ontzettend leuk. Uh, heb, je, heb je nu de ervaring, want je, je noemt het, uh, vroeger was het een stuk van je opvoeding, nou ik weet het ook niet. <lacht> dan hadden we nog wel een zandvoort de dansschool uh, hier. Maar in mijn tijd in ieder geval. Ja. Maar is het nu nog zo? Willen mensen dit? Um, het, is, uh, het is iets moeilijker geworden, laat ik het zo stellen. Ook gezien dat we dus uh, te maken hebben gekregen met heel veel andere sporten. Vroeger, wat voor sport had je vroeger? Ja, mensen gingen naar de gymnastiek. voetballen. Ja, voetballen Of ze gingen uh, voetballen. En uh, judoën, dat kwam op een gegeven moment ook een beetje in opmars. Daarna zijn we dus doorgegaan met heel veel vechtsporten. En uh, ja, het kwam ook uh, eigenlijk het, het hele dansgebeuren een beetje in het gedrang. Alhoewel uh, toch nog wel kinderen, ook met name kinderen, zijn die zeggen van ik wil het eigenlijk ook wel leren. Ik hoef niet te voetballen, ik hoef niet te judoen, ik wil wat anders. Ja, nou, nou is dat niet nieuw hoor, want... Toen ik op dansschool zat, was dat uh, de dansschool van ZKC, de Zandvoortse Korfbalclub. Ja. En die had ook een dansschool, zondagavond, in Hotel Keur. Dus uh, de combinatie sport en dansen is, uh, is geen gekke eigenlijk. Nee, he. nee, heb je ook gekorfbald dan. Nee, maar wel gedanst. Oh, nee, nee. Ik is door heel, heel nee, nieuws. Die, die, die, die rokjes vond ik niet staan. Dat en de springen leuk. ook niet. Zeker. Nee, nee, maar, maar die rokjes bij het dansen zijn wel leuk. Die waren erg leuk. Nee, ja. leuk. Ja, die worden steeds kleiner, zie ik. Want ik kijk wel eens naar de internationale wedstrijden. Salsa, ik, dat is prachtig binnen. om te zien. Het is alleen maar salsa. En daar nee. zie je dus hele mooie, mooie stukken. En dan uh, denk ik, nou, het is toch wel wat. Wat bedoelt u met mooie stukken, als ik vraag hoor? De dansen, en ik kan helaas niet, uh, okay. het verschil tussen een letting en een ja, salsa weet ik nog wel, maar ik uh. ben geen, uh, geen danser. Maar ik zit er naar te kijken, ik vind het prachtig om te zien. Dus je mist toch wat, hè? Nou, waarschijnlijk wel. Maar ja. uh, misschien ja. ga ik nog wat aan doen, dat weet ik niet. Nou, ik zou zeggen, kom vanavond lekker luisteren. Nou, het, vanavond gaat dat niet lukken. Zie, heb ik weer iemand. Het <laughs> gaat weer eens niet lukken. <laughs> ja, er zijn altijd uh, dingen die op een rijtje staan, en vanavond staat er dans dansen op een rijtje, dus helaas. Maar ik kom ja. zeker een keer kijken. Uh, en dan zeg jij natuurlijk, dat moet je meedoen. Nou, de 24ste hebben we weer een avond. Kijk, kijk ja. Mieke zit al achter. lachen van... Mieke wil het wel zien, denk ik, ja. Maar goed, ik, ik ga. Je, uh, Mieke, uh, geef je les of dans je mee? Ik dans mee, ik dans geef me. mee. Nee, ook geen les. Ook, geen, ook niet een paar kleine aanwijzingen? Ik, nou, ja, je ja, dat wel. Komt hij weer naar voren, hè? Want, uh, hij moet, dat hij wel moet even natuurlijk. Kijk, inmiddels uh, kan ik wel gewoon assisteren. Dat maar ja. je, je, je ziet dus van, nou, je kan beter ah. dit, je kan beter ja. dat. Dat nou, ik wel als iemand, uh, ja, ik kan, ik kan wel aanwijzingen geven ja? hoe ze het beter, uh, hoe je het anders doet. Luisteren mensen ook dan? Jawel, ja, ja, ja, ze vinden het ook heel leuk. Ja, ja, ja, ja. ja ze, jullie geven ook de demonstratie. Ja. Ja. Als je een, uh, een variatie wil laten zien, Juist. dan doen jullie dat samen. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Dus eigenlijk, eigenlijk iedereen die niet kan dansen, kan dan wel dansen? Zeker weten. Ja, ik hoor heel veel, ik kan niet dansen, ik heb geen ritme gevoel. Ja, dat, zegt, dat, dat zeggen niet. heel veel mensen, maar dat is gewoon niet waar. En uh, wij merken gewoon best, als uh, ook mensen die dat dan uh, bijvoorbeeld aan het begin mm -hmm. zeiden, als ze één of twee, drie weken verder zijn, dat ze het gewoon heel erg leuk vinden. Dus ze uh, willen het alleen maar, ze zijn heel, gewoon heel uh, ja, enthousiast om het ook te leren. Rob, hoe, uh, hoe breng je iemand dat bij... Als iemand nou komt van nou, ik kan helemaal niet dansen, en, uh, hoe, hoe til je hem over de bruggetje heen, over die drempel? Een bot gezegd, ze moeten gewoon luisteren. <laughs> ja. me mensen moeten leren luisteren. Leren accepteren. Het meedoen. En niet denken dat je gek doet. Doe maar eens gek. Daar leer je meer van dan van tevoren te kunnen denken jongens van uh, het is wel goed zo. Dus wij willen vanavond gewoon een heleboel mensen uit Zandvoort zien die niet kunnen dansen. Ook degenen die wel kunnen dansen. Ja. Iedereen is welkom. Ja, natuurlijk. En wat gaan we vanavond doen? We hebben het paasbal, dat is lekker vrij dansen ja. voor iedereen. En uh, we hopen natuurlijk uh, in dit geval heel veel onbekende mensen te zien. En we gaan er gewoon een leuk feest van maken. Heb je in het dorp al wat reacties gehad? Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben dus nu de verhuizing. En iedereen zegt van, hé, hey, je gaat lekker naar het centrum ja, ja dat, dat, dat doet het dat, toch wel hè? Dat, dat, ja, dat klinkt heel gek Maar dat had ik dus niet verwacht Want ik zie uh, Zandvoort, ja ik ben er geen Zandvoort in dit geval Maar ik zie Zandvoort als een, als een Groot dorp ja. Bijna een stad, groot dorp ja. En ik dacht dat uh, Dat zowel Noord als, uh, als Het centrum heel dicht Naast elkaar stonden Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar Vreemd is dat hè? Dat is heel vreemd ja. Dat vind ik jammer ik ben nog wel zo antwoorden, maar ik, ik zie dat ook een beetje zo. Dat vind ik ook heel vreemd. Mm -mm. Maar blijkbaar is dat toch zo. Ja, ja eerlijk waar. Dat is, dat is aanwezig. Ja, ja. Ja. Nou, is dat een groot bord uh, voor de krocht? Ik heb het gelezen. Ja, natuurlijk. Dus je weet gelijk hoe laten we beginnen. Ja, ik, uh, ik ben er van de week en Ik ja. heb Thay ook gezien op zijn knietjes. Ja, ja. Heerlijk. Ja. En hij is zo enthousiast. Hij zegt, ik heb het zelf ook geprobeerd. Hij zegt, maar ik heb die lef niet. Ik kan het niet maken. Hij zegt, zie je, dan heb je het weer. Ik heb die lef niet. ja. Je moet het durven, je moet het aandoen. Je, het is niet alleen voor vanavond dat je, dat je leraar bent, je moet entertainen. Je moet de mensen zien te vermaken. Nou, en, uh, ik heb het in het verleden zo ontzettend leuk gedaan, en ook hier in Zandvoort. En als het aan mij ligt, is het niet alleen dansen, maar wordt het gewoon één groot feest. En ik denk dat Zandvoort hier echt aan toe is. Dat denk ik ook. Ja, nou, ik heb nog wel even wat technische vragen. Oké, okay, quick, quick, ja, slow. Links ja. voor of rechts. <laughs> rechts Quick, quick, okay. slow. <laughs> ja, maar ja, ja. Nee, als ik nou ga dansen, ja. uh, hoe zit het met het schoeisel hoe zit het met de kleding? Nou, vroeger was dat heel formeel. Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ooit een keer uh, gehad, er kwamen twee dames bij me. Dat was net niet hier. Maar... Uh, ja, die zeiden van meneer, ben ik verplicht om in rok of een jurk te verschijnen? Ik zei, nou nee hoor. Dus ik mag ook in spijkerbroek? Ik zei, ja natuurlijk. Oh, want dan nemen gelijk heel veel mensen mee. Want toen destijds was het in rok of een jurk voor die dames. mannen ja. dus niet hoor, dat gaat doen. Maar, uh, en toen had ik in één keer een volle bak. Toen ja. durfden de dames in één keer wel, want ze waren niet verplicht om dus dat weer aan te trekken. Nou, ontzettend leuk. Ja, en... dit, dit willen de mensen gewoon. Ze willen vrij zijn. Is vrij in de ja, ja, komen. Natuurlijk, kan ik me voorstellen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, mijn, leraren, of mijn, sorry, mijn leerlingen zijn geen leerlingen. Mijn leerlingen worden op een gegeven moment vrienden. Je kent elkaar. En zo vind ik wel dat je met de mensen omgaat. Ja. En wat is aan te raden wat, wat schoenen betreft? Leren zolen bijvoorbeeld? Geen leren zolen. Absoluut. Nee, want leer? Wel ja, leer en hout, Man. Je gaat gigantisch onderuit. Dat is zo ja. ja. Wat ik zou uh, uh, ja, adviseren is van uh, trek een paar schoenen aan om mij met de kunststof zo. Dan heb je nog minder kans om uit te glijden dan op leer. En er wordt natuurlijk wel gestrooid. Hè? Wij strooien met uh, paraffine zo dun als zout. Je, je merkt dit niet eens, maar je zet de vloer als het ware weer opnieuw in de was. Oké, okay, dat doen we. Ja. Tijdens het dansen. Dus ja, ook dat. dat ja, dat gaan we dus gewoon eventjes met een... Uh, ja, en dan zeggen ze, ik, ah, ik ga de kip even voeren, maar dan loop ik gewoon even rond met, met <laughs> een, ja. um, Goed, we gaan het een beetje afsluiten. Vanavond in de krocht, hoe laat? We beginnen om acht uur. En dan vrijdans. Lekker vrijdansen. Met advies? Met advies, jongens, kom allemaal. Wat wil je zeggen, Mieke? Oh, ja. met, met advies? Ja, nou, als iemand ja, zegt ja, van, ja, ik, ik ben beginnend, maar ja, ja. ik vraag ik niet van. Uh, help me eens een beetje. Jawel. Ja, ja, ja, oh, ja, dat ja, is wel. Ja, ja, ja, ja. Ja. Daar staan we voor. En, uh, ja, mocht u vragen hebben omtrent het een of het ander, natuurlijk, we zijn bereid om dat uh, te beantwoorden. Heb je nog uh, uh, andere adressen waar mensen vragen op kunnen stellen? Ja, wij hebben natuurlijk een, uh, een hele mooie site. Een hele mooie site. En uh, men kan erop reageren op www.dansschoolrobdolderman.nl En er staat alles in vermeld. Daar staan ook de data en... Ook de, de data en uh, inderdaad de nieuwe lesgevers voor het nieuwe jaar 2010-2011. De prijzen staan daar natuurlijk ook bij vermeld. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. En als ik dan eerlijk af moet gaan op de lesprijzen, jongens, dan zitten we heel, heel netjes. Goed, we gaan het blijven doen. We weten het allemaal. Oh, ik wou nog even, te, even zeggen, dat is natuurlijk ook iets van, van financiële aard, heel kort. We berekenen geen inschrijfgeld, we berekenen geen uh, betaling op het afdansen, wat jaarlijks natuurlijk gedaan wordt. Dus wat dat betreft, we zijn één keer klaar. Je wordt lid en je bent klaar. Juist. Yes. Oké, okay, Mieke, goed. Rob, bedankt. Bedankt. bedankt. Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt. En succes vanavond. Zeker weten. Dankjewel.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 Really? Yeah. Yeah. getokt van chocola en de ja. mond vol zit bij Don de grebbe wat is tevreden. bij wat zeg je is aangeschoven ook elsbana ja en ook met de kwingslag want uh, je bent een gespecialiseerde beroepsdag bij ook ja. Oh, nou ja en ook is uh, een ik weet een, een, een, een, een, een groepering ook zandvoort het is uh, een onderdeel van ook zandvoort ja. ook samen ook samen en dat is een dagbesteding voor senioren die geen indicatie meer hebben gekregen of hem ook niet zullen krijgen. Ik wil even terug naar uh, die... die okay, over, te op die snel. indicatie komen we vanzelf wel. Um, Ookzaam is een onderdeel van ook Ja. Kan je me aantippen wat ook betekent, wat het is? Uh, ook zandvoort is een... Uh, um, uh, een overkoepeling voor alles, voor heel Zandvoort. Het steunpunt voor heel Zandvoort, jong en oud. Valt daar uh, bijvoorbeeld open eettafel onder? Open eettafel valt eronder. Ja, okay. uh, um, de uh, inloop in de bibliotheek valt eronder. De leeskring valt eronder, de dagbesteding nu ook mm -hmm. natuurlijk. Ook. Ja, wat is vorig jaar geïntroduceerd? Ook zandvoort, uh, ik meen in, in de zomer ergens. Ja. En het zijn dus eigenlijk alle vrijwilligersactiviteiten die in het pluspunt plaatsvinden. Als ik het een beetje grof mag ik zeggen. Ja, het wordt uh, heel erg ondersteund door vrijwilligers, dat klopt, want zonder de vrijwilligers komen we nergens, nee, alle, ook als wij als niet. Als alle vrijwilligers in Nederland nu op hun kont gaan zitten, dan <laughs> valt Nederland om. dus. Dan, ja, echt waar. Maar ja. ook valt maar, onder het pluspunt, is een uh, activiteitenbundeling van uh, het Het is een, van het is het een, uh, ja, een onderdeel van uh, uh, pluspunt met um, verschillende partners, <laughs> maar precies weet ik dat niet. Als ik het goed heb begrepen, komt Nathalie Lindeboom. Die is daar de coördinator van. Die komt dat helemaal uitleggen eind mei. Want dan starten we ook weer een nieuw project. En dat is de koffie in. Nou, dan moeten we tot eind mei maar een beetje blijven ja, vragen. Ja, is, ja. <laughs> ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Moet jullie eerlijk zeggen. Ik heb het ook wel eens hoor dat naar Nathalie gaat. Van, joh, leg het me nou nog eens even uit. Want er zijn natuurlijk allerlei partners ja. die daarin zitten. En... Soms is het me ook nog niet helemaal duidelijk. We gaan dat in ieder geval uh, aan Nathalie vragen. En die, die kan zich dus nu alvast voorbereiden. Op ja, die kan zich wel doen, ja, precies. Maar ik wil het uh, met Els hebben over ook samen. Ja. Uh, en wat mij het iedere keer weer opvalt, is dat je in een gespecialiseerde beroepskracht bent. Ik ben, uh, dat... ja, ik ben een ziekenverzorgende, oorspronkelijk van beroep. Um, toen dat er zwaar werd, een stukje afgekeurd, mm. kwam ik op de dagbesteding. En ik heb vijf jaar op een dagbesteding gewerkt met zwaar dementerende. Dat werd op een dat gegeven in moment... Een, in een inrichting of in een ziekenhuis? In, uh, in Klooster Alverna heb ik gewerkt. Mm. En uh, zo ben ik dus als activiteitenbegeleidster begonnen. En van daaruit ben ik bij Pluspunt gekomen. Toen was er sprake van dat er een dagbesteding zou komen. En toen zei ik... Dat wil ik ook. <laughs> dus ik uh, heb natuurlijk wel een sollicitatiegesprek gehad, want ik moet natuurlijk wel vertellen wat mijn inzicht is en wat mijn visie is. En dat lag helemaal op de lijn van Nathalie. En zo ben ik dus begonnen met de donderdag. Dagbesteding. Dus ook samen is uh, wat hier wel eens in, zo in de wandelgang wordt de de, een, een, uh, ja, ja, genoemd, ja, de dagopvang. Ja, hoor ik ja, dan. ja een dagbesteding. Ja, ja, ja. Ja, dagopvang. Ik, ik vind dagbesteding een, ja. een beter woord. Ja. Ja. Want opvang, ja. dat is het netje van. En ja, ja. dagbesteding is. Maar, uh, we doen met z'n allen maken we er een leuke dag van zodat we allemaal weer leuk gezellig naar huis gaan en uitkijken naar de volgende keer Je hebt in dat klooster gewerkt met dementerende mensen ja. Hoe zit dat in Zandvoort? Zijn het ook mensen die... Uh, uh... Nee. Dementeren zijn nee, of iets nee, hebben? Of... Nee, de uh, mensen die dus uh, Alzheimer hebben of uh, een andere hmm. vorm van dementie, die, hebben negen, die krijgen altijd een indicatie en die gaan dan naar de dagbesteding in het hik of van ja, dat... zorgcontact. Is, is een indicatie een in aanwijzing dat jij dat hebt? Nee. Het uh, kan een somatische indicatie zijn. Dat is dat je lichamelijk niet meer uit de voeten kan. Nog wel thuis kan wonen met hulp. Mm -hmm. En dan uh, naar de dagbesteding gaat om je dag een beetje goed door te brengen. En contact te krijgen met anderen. Dus dat is de somatische kant. En je hebt de psychogeriatrische kant. En dat is uh, allerlei vormen van dementie. En dat kan beginnend zijn tot... Ja, de, jij de hint er al een beetje na in, uh, in je verhaal nu. Wat, wat, wat wil je ermee bereiken? Wat is de doelstelling van zo'n nou, dag? Wat, wat wij, wij en, en ik dan ermee wil bereiken is dat senioren weer andere mensen ontmoeten. Um, dat ze hun hobby's weer gaan oppakken die ze misschien hebben laten liggen. Uh, daarin stimuleren weer. Um, als iemand... weet, Het is zo dat een hele groep senioren die door omstandigheden heel veel mensen om zich heen hebben verloren. Heb je een groep die blijft actief. Die ondernemen van alles. Er is ook een hele groep die ja daar een beetje moeite mee hebben. En bijvoorbeeld zeggen van, ach waarom zou ik nog koken voor mezelf. Niemand die zegt van, goh wat lekker. Of... Nou, het is de bedoeling dat, of ik hoop dat dat lukt, dat, ze elkaar, dat ze, uh, mensen elkaar ontmoeten. Dat er een paar zijn die koken helemaal leuk vinden en kunnen afspreken van... Nou, laten wij eens één keer in de week voor elkaar gaan koken. Twee mensen die het leuk, of drie mensen die het leuk vinden om naar de markt te gaan. Door het ook samen elkaar ontmoeten en daardoor samen na... ...naast de dagbesteding ook weer activiteiten gaan ondernemen. Dus ik heb een gesprek met ze, ik vraag naar hobby's en wat zou u graag willen doen. Nou, en daar probeer ik dus de activiteiten op af te stemmen. Aan het eind van elke dag ook wordt er gesproken van en, en afgesproken... Wat we de volgende week gaan doen. Dus de mensen gaan het zelf invullen. Ja. En dat is voor mij heel belangrijk. Het is geen betutteling. Ik ben daar nee, maar dan, dan niet om... Dan wordt het weer opvangen. Ja, want dan... Ja, nou, nee. Betutteling mag nooit. Nee, maar dan wordt het opvang. Ook niet als je... Ja, precies. Dan wordt het opvang. En betuttelen dat, dat... Ik bedoel, zelfs al ben je zwaar dement. Je begeleidt. En je probeert te prikkelen. Betuttelen is... Dat doe je maar, zelfs... Je zegt net zelf... Uh, er zijn geen mensen met indicatie. Het zijn dus gezond tussen twee aandachtstekens. Nou zelfstandig Kijk, wonen zelfstandig se senioren. senioren. Zijn er zoveel senioren die in hun kamertje blijven zitten dan? Of die, die, die de, de deur er, niet uitgaan? Ja, er is uh, toch wel onderzoek naar geweest. En er blijkt toch wel een behoorlijk grote doelgroep te zijn. Vandaar dat dit ook is opgestart. Dat heeft het, ook te maken met eenzaamheid. En het, de... ja, ja, ja, want... het het gevaar is als mensen eenzaam zijn... en zelf niet heel moeilijk vinden om weer die drempel over te gaan... dat mensen stil gaan zitten en niet meer geprikkeld worden... en daardoor veel sneller achteruit gaan dan nodig is. En dat is gewoon heel erg jammer. Ik bedoel, daardoor hebben mensen ook weer snelle zorg nodig. Maar ik bedoel, het is ook zonde van iemands leven... Ja. ja, je kan beter gezellig met, met de hele ploeg Toch, naar de gaan. Als je uh, hier naar buiten kunt kijken naar de granien. Toch? Ja, daarom. En dat probeer ik te bereiken. We koken. We hebben afgelopen donderdag... We hebben een hele mooie keuken. We hebben afgelopen donderdag uh, we hebben de uh, maaltijden, want we eten samen met de open eettafel, hebben we van zorgcontact. Er zijn twee dames die vinden het heerlijk om te bakken, dus we hebben met een vrijwilliger uh, appeltaarten gebakken, vanilleijs gehaald, slagroom en we hebben een toetje verzorgd en dat niet besteld bij een zorgcontact. Ja. Ja, er zit en ze een, kregen... Er een, de, de, de kijkt niet iemand om van, hé, hey, eten. <laughs> <laughs> Michel demmers welkom. Nou, had, die heeft die je wat binnenkort. gemist. Die zie je binnenkort. Want de mensen, die, uh, uh, ze hebben geapplaudiseerd en de, de, de dames van mijn groep, die waren aan het glunderen van, oh, wat heerlijk, ja. we hebben weer wat gedaan, wat waardering, waar we waardering voor krijgen. Ja. Daar gaat het om. Er staat uh, ook groepjes van twaalf. Dat is uh, eigenlijk wel een, maximum, een mooi groepje om mee te ja, werken. Het maximum aantal is twaalf hoe, per hoeveel, dag. Oh, per dag. Ja. ja. Dat was nou mijn vraag. Als er nou bijvoorbeeld 24 zijn, heb je twee groepen. Ja, dan uh, over een paar maanden hopen we de dinsdag ook te gaan beginnen. En dan uh, uh, zijn er ook mensen van de donderdag die naar, ook de dinsdag willen. En dan ga ik dus naar de dinsdag en een andere beroepskracht neemt de donderdag over. Want die draait dan en dan ga ik de dinsdag opstarten. Dus uh, kort, uh, er zijn dus twee dagen waar uh, ook samen gaat gebeuren. Ja. Nu, nu op donderdag. Ja, nu op donderdag. Hoe, hoe geef je je op? Uh, via het loket. Zandvoort via de oudere uh, adviseurs, hoe... daar kan men zich opgeven, dus het loket in de Louis-Davidstraat en donderdags bij Pluspunt, okay. maar men mag ook als men dat een beetje te vindt, gewoon Pluspunt bellen, vragen naar Els en dan komt het ook goed. komt helemaal goed. Het, de dag kost 7,50. Dat is inbegrepen de maaltijd die we krijgen okay. van zorgcontact. En het vervoer: dus de OV-taxi of de belbus. Gehaald gebracht. Dat zit allemaal in die prijs. Ja. En als, uh, als dat toch nog wat bezwaarlijk voor me is, die 57, ja, zijn er nog wegen open? Absoluut, handen? want dan kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden. En dat wordt helemaal geregeld door onze uh, oudere adviseurs. Dus men die hoeft niet Die regelen moe dat met de gemeente. Die regelen dat met de gemeente, ja. ja nou, dat is prachtig. Nog één dus, vraag. Hoe zit het met leeftijden? Um, wanneer, ik heb, wanneer ben je ik, oud dan? Ik, ja, wanneer ben ik, heb, ik ken mensen die van 45 die oud zijn. En ik ken mensen van 80 die nog die jong zijn. Ja. Ik heb een mevrouw van uh, net in de 60. En die redt het gewoon lichamelijk niet meer. Dus die komt gezellig bij om mij. Maar ik heb ook iemand van 90. Ja. Dus het zeg is heel, heel, heel breed. Ik, uh, Er is ook iemand die, waar de oudere adviseurs mee bezig zijn. Die slechtziend is. Was de vraag, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Kortom, iedereen, ik ben genoeg gespecialiseerd ook... om daar ook activiteiten voor te bedenken. En nou, nog ineens bedenken, die activiteiten zijn er gewoon. En ik bedoel, als ik het even niet weet, dan zoek ik het op. Ik ja. heb oud-collega's, kan altijd terecht. Ja, er, ligt, er, ligt Gaat er, nog, er ligt genoeg spul in pluspunt waar je wat mee kan doen, heb ik ja. Ja, echt, ja. Als, uh, als ik via het loket uh, me wil opgeven, daarvoor betekent dat ook dat het loket bekijkt of ik een kandidaat ben. Ja, hoor. ja, die uh, uh, kijken wel of u in de groep past. Um, nou, um, het moet wel heel gek zijn of dat dat, dat niet zo is. Maar goed... ze ...doen wel het gesprek en ze kijken wel... ...want het is natuurlijk wel belangrijk... ...als de groep bijna vol is... Hè, ...als ik op 10, 11 mensen mm -hmm. zit... ...dan wordt er natuurlijk wel bekeken... ...wie heeft het het hardste nodig... Ja. ...en dan zou er misschien eventueel een wachtlijst komen... Ja. We hopen dat we in 2011 zelfs drie dagen vol kunnen maken. Dat zou mooi zijn. Want zo groot is de doelgroep wel. Ja, ja. Ja, dat Alleen dus wel mensen uit, moeten, uit ja, mensen moeten echt de drempel over. Het is niet zo dat als iemand denkt van oh eigenlijk zou ik dat wel willen, maar ja om het nu gelijk op te geven. Stel dat ik het niks vind, dan men is altijd welkom om. Even mee, een kopje koffie mee te drinken, om mee te eten of om de middag met ons maar, door te brengen. Uh, vrijblijvend. Je geeft het dus niet op voor een serie van tien, om maar een getal te noemen. Nee. Maar als, je kan wel zeggen: van nou ik kom elke week en of ik blijf weekend of één dagje weg. Uh, tuurlijk, dat is, dat is vrijblijvend. Okay. Ik bedoel, er kunnen ja. ook dingen zijn, uh, andere dingen die. Ja. Hè? Belangrijk als, genoeg zijn. Even, ook gezien de tijd tot, tot slot. Als ik daar naartoe wil uh, en ik ben slechte been, of ik heb geen eigen voor. We hadden het er net even over een dansschool die naar het centrum gaat om centraal te zijn. Ja. Jullie zitten decentraal in ja. het punt. Uh, is er vervoer te regelen? Ja, de, uh, bij de uh, aanvraag of bij het, bij het gesprek met de ouderadviseur um, wordt ook gekeken of u aanmerking... En, slechte been dan kom je in aanmerking voor de OV-taxi en anders is de belbus, belbus er. Belbus. En dat wordt allemaal geregeld dus zit in de prijs of een beljeep. of een beljeep. of een Bel ja. ja maar het trappetje erbij ik hoop, je er niet in. Ik hoop uh, dat het uh, in de toekomst uh, dat er een dubbeldekker nodig is want uh... nou ja, als je, wat jij zegt en we moeten het zo een beetje afsluiten om uh, dat, dat zo is dat mensen toch uh, die drempel hebben en thuis blijven zitten dan ja. moeten ze eigenlijk uitscheuren ja. dan heb je die dubbeldekker gewoon nodig ja nou daarom is het juist zo belangrijk dat mensen weten dat ze ja, maar ook dat ze dus zelfstandig zijn en dat ze zelf de dag bepalen ja. en zelf de dag indelen. Ja. Ja. En dat daar niet een of andere beroepskracht rondloopt van, we doen. gaan zingen vandaag. <laughs> en dat ik zie drie... jou al zo rondlopen. Ja, nee, ja, ja, nou dat kan ik wel doen voor de gein, maar uh, dan is het niet... De... Kijk, er zijn mensen die dat leuk vinden, die gaan zingen en de anderen gaan doen wat zij leuk vinden. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dikte Hark met het NOS-journaal. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol wordt niet verhoogd naar 18. Een Kamermeerderheid wil dat de leeftijdsgrens 16 blijft. Het kabinet wil de gemeente bij wijze van proef toestemming geven de grens naar 18 op te trekken. Maar volgens de Kamermeerderheid helpt het niet als jongeren in sommige gemeenten pas op hun achttiende drank mogen kopen. Ze zouden dan gewoon naar gemeenten gaan waar de grens wel zestien blijft. Het lijkt erop dat in Kirgizië de oppositie de macht in handen heeft. De president zou zijn gevlucht naar de stad Osh in het zuiden van het land. In verschillende steden waren er gisteren onlusten vanwege de hoge brandstofprijzen en de corruptie. Duizenden demonstranten bestormden overheidsgebouwen, waarna de politie begon te schieten... Alleen al in de hoofdstad zouden 68 doden zijn gevallen en 400 gewonden. Op een binnenlandse vlucht in Amerika is een man uit Qatar ten onrechte opgepakt als terrorist. Beveiligers overmeesterden hem op een vlucht van Washington naar Denver... omdat ze dachten dat hij zijn schoenen in brand wilde steken. De hulpdiensten rukten massaal uit en F-16 stegen op om het toestel te begeleiden. Maar uit onderzoek bleek dat hij geen explosieven bij zich had. Mogelijk wilde hij op het toilet een sigaret gaan roken. In Amsterdam mag D66 niet meer aanschuiven bij de collegeonderhandelingen. De fractieleider van D66 zei dinsdag dat ze weer wilde onderhandelen, maar de Partij van de Arbeid wil dat niet meer. D66 brak de onderhandelingen twee keer af uit boosheid over het benoemen van de PvdA Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester. President Obama ontmoet vanochtend in Praag de Russische president met Vedef voor het tekenen van een nieuw wapenverdrag. Verenigde Staten en Rusland spraken vorige maand af dat ze het aantal strategische kernwapens de komende jaren fors willen terugbrengen. Tot ruim 1500. Ook wordt het aantal lanceerinstallaties beperkt. Het weer is overwegend bewolkt en het regent. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag is het zonnig in het westen en is in het oosten wat bewolking. Het wordt 10 graden langs de kust en het gaat op 14 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, we waren zo snel uh, eigenlijk eruit en er ook weer in. Want er is uh, geen reclame, geloof ik. Maar die houdt u dan wel van ons goed. Uh, wij hebben gesproken met uh, Els Bruin en het was zo interessant dat we eigenlijk door zijn gaan praten tot in het nieuws. Um, Don is even aan het roken met Miguel Demmers. Maar wat gaan wij doen in het